ZFM Verkeersinformatie Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat wel geteld één file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Bij Knoopunt is de rechterrijstrook dicht door een spoedreparatie. Dat kost je ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM Met nu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 Ja, lieve dames en heren, was even stilte. Ik denk, wat is er aan de hand? Ik hoor niks meer. Maar het was maar heel weinig nieuws. Ik dacht dat er veel meer nieuws was. Het was zo voorbij. Ik was nog eventjes een beetje aan het kijken... En, uh, wat, wat we klaar moeten zetten aan, uh, aan, aan een nummer. Want we gaan natuurlijk... Nou, in eerste instantie, laten we beginnen bij het begin. Ik ben weer aan het, aan het doorratelen. Sorry voor de stilte van net. Welkom terug bij uh, even geen rust aan de kust. Was het bijna toch gewoon rust aan de kust geworden? Hé? Hey? Ja, wat erg. Ik wil helemaal niet bij de Club Rust aan de Kust horen. Ik wil gewoon lekker horen racen. Integendeel, ik zou graag willen, als ik daar soms uh, in de buurt rondloop... en uh, ik, ik, ik hoor dat gejakker op dat circuit... dan denk ik, waar, waar, ik zou zo graag eens willen kijken, weet je wel. Wat er gebeurt allemaal. Maar Nou ja, goed. Hey, uh, welkom terug dus. Jullie zijn afgestemd op even geen rust aan de kust... Het uh, tweewekelijkse vrijdagochtendprogramma. Wat uh, gemaakt wordt door Hanny Beb en ondergetekende. En we gaan nu het tweede uur in. En het is tevens ook weer het laatste uur. Is zo voorbij. Ga er lekker voor zitten. Want we gaan nu even lachen. onze Hanny heeft weer een uh, mooi stukje uh, uh, tekst geschreven. Wat, we, hoe, wat noemen we het? Een column. Een uh, comedy. Een uh, conference. Column. Moeten we het noemen, ja. We gaan dat altijd aankondigen met een liedje. Het liedje van vandaag is January van Pilot. bring me light Voor. Ik, ik, ik, kom dan, ik kom er dan, ik kom er dan, ik kom er dan, ik moest gewoon even. Wacht even. Is het al begonnen, jongens? Ja, ja, ja, ja, sorry, ja, ja ik ik moest, we hebben begonnen. Nee, ik moest gewoon even, sorry, voor oh, oh, oh, die Oh jeetje, ja. Pender. Pender. Okay, Oké, okay, okay, gelukkig. Ik zit. Goed zit. de kolom, hè? De kolom. Ja ja, ja, ja, ja. Daar gaat hij. Het is weer januari. Heerlijk. Oh, daar word ik toch zo gelukkig van, hè? Een heel nieuw jaar ligt er weer voor ons. Een frisse start, een frisse maand. Koning Winter houdt ons land met zijn koude takken... al een tijdje in zijn greep. Het is heerlijk koud buiten, bladerloos kaal en prachtig grijs. Er waait een kille gure wind. Soms regent het, soms hagelt het. Soms worden we getrakteerd op een sneeuwbui. En soms vriest het flink... Ver onder nul. Zo'n zalig, intense vrieskou... waar je botten van kraken en je handen rood en je vingers gevoelloos worden. En je je weer bewust bent van de bijna vergeten lellen van je oren... die normaal maar wat functie en troosteloos naar beneden hangen... maar die nu lekker bevriezen en smeken om je oorwarmers... Je haar breekt spontaan af, je lippen barsten open... je keel is droog en je deus, je deus, je deus, de, je deus druipt. Maar, maar je hoeft namelijk te snuiten, omdat de snot gelijk bevriest. Nee, echt, echt, echt, echt. Ik bloei hier helemaal van op. Het is alsof januari wil zeggen... als je mij aan kunt, kun je de rest van het jaar met gemak aan... Januari daagt je als het ware uit. Kom maar op, laat maar zien of je wel kunt afzien. Of je bereid bent doelen te stellen en deze na te streven. Maar vooral vol te houden. Laat jij maar eens zien of je open staat voor nieuwe uitdagingen. En laat maar zien of ook jij het echte Januari-karakter hebt. Januari staat symbool voor nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden... frisse ideeën en gewaagde plannen. Het vraagt om een totale reset van lichaam en geest. Ja. <lacht> nou, ik wil het wel <lacht> laten zien, hoor! <lacht> Door dit alleen al te denken begint de energie als een waanzinnige door mijn lijf te stromen. Oh, ik voel het wel zo intens borrelen en bruisen dat de motivatie bijna uit mijn oren klotst. Heerlijk! Heerlijk! Het was misschien even weg en ook een beetje door die uitgebluste en volgevreten decembermaand. Maar gelukkig... Daar is het weer. De wil, die vastberaden drive, die oordrang. Dat typische januari gevoel. Kom maar op met dat nieuwe jaar, ik ben er klaar voor. En ik borst van de voornemens en plannen. Ik ga wat aan mijn overtollige kilo's doen en ik ga wat studies doen. Yes, het roer gaat radicaal om. Maar eerst dat afvallen, hè? Kilo's afvallen. Ik spoel ze weg door de toilet en het doucheputje. Ik ga afscheid nemen van vetkwabben, vochtzakken, laafhandels en onderkinnen. Blik op oneindig en ga nou, ik ben me er eentje, hoor. Ja, als ik wil, <lacht> nou, dan, dan, dan doe ik het ook echt, hoor. <lacht> ik, ik, ik ben gelijk begonnen met allerlei voorbereidingen. heb online al de meest doeltreffende bestellingen gedaan... van diverse, hele goede influencers en reclame op social media, kreeg ik fantastische tips en tricks... om zo snel, zo efficiënt en zo gezond mogelijk in shape te komen. En ik heb meteen het halve kruid wat leeggekocht. Weekend uh, nee rood fruit drinkmaaltijden... modifast cementpuddingjes... verantwoorde maaltijdvervangende repen... dat ik dit niet eerder ontdekt heb. Het is toch niet te geloven? Wat een keuze zeg! En wat de mogelijkheden... Vetburner, capsules maaltijdshakes in de heerlijkste smaak... En, en heel belangrijk, alles natuurlijk suikervrij. Alles zoutarm, koolhydraatarm, maar eiwitrijk en vindingrijk. Ik maak smoothies van zoveel fruit en groenten... dat als ik mijn beker omdraai, dan komt het gezonde goedje er helemaal niet uit. Ik eet me ongans aan tomaatjes en snoepkomkommetjes. En die hebben natuurlijk helemaal niks met snoep te maken. Maar dat geeft mijn hersenen een soort beloningsbonus. Het is heerlijk. Ge nieten. Man, man, man. Wat een kik. Wat wordt mijn lijf verwend. En als extraatje doe ik nog een driedaagse detox-sapkuur. En ik drink liters laxerende kruidenthee met vezelrijke speltcrackers en haverkoeken. <laughs> en wat ook heel leuk is, he jongens, wat ook heel meteen handig is, ik haal hierdoor ook gelijk mijn dagelijkse doel qua stappen. Want ja, ik moet om de havenklap naar het toilet. <laughs> En, en, en, en als ik moet, dan moet ik. En dan moet ik niet denken, dat komt straks wel. Nee, nee, nee, nee. Want dan is het straks al voorbij, hoor. En dan ben ik dus te laat. En er is me al een paar keer overkomen. Joh, je wil het niet weten. Er was, nou ja, laat het ook maar. Het is niet echt smakelijk. Maar maar elk nadeel heeft ze voordeel, zou Johan Kruis zeggen. Want de tijd die ik op de wc doorbreng... kan ik gelijk goed gebruiken om mij te verdiepen... in mijn nieuwe cursusboeken. Oh, ja. Afvallen en studeren in één moeite door. De e-learning boeken van de LOE liggen startklaar. Oh jongens, ik heb er zo'n zin in. Hè. Allemaal nuttige, praktische en leuke cursussen. Even kijken, welke ga ik ook weer doen. Even kijken. Oh ja, ja, ja, ja. De cursus. Zwijgend communiceren. Helemaal zin. Zwijgend communiceren. Hoe vind je het? Hier, Groenlands voor beginners... Ja, die staat nog niet op definitief. We weten ze dus nog niet of die doorgaat. Maar nou ja, dat komt dan <tie> nog wel. Uh, EHBO voor planten. <tie> lijkt me ook ene <tie> en, en, en de thuiscursus glasblazen voor mensen die een houtkachel bezitten. Dat is toch ene Dat wil je toch. Minimalistisch wonen met te veel spullen. Echt wat voor mij. Deze trouwens ook. Luisteren naar je lichaam. Hoe word je je bewust van de processen in je lijf? En... En dan nog de spierencursus, sporten zonder bewegen. Kijk, kijk, en daar heb ik ja, nou ja. al meteen zin in. Oh, dat is echt wat voor mij. Door alleen maar te denken aan hardlopen, fitness, fietsen en zwemmen... komt er heel veel negatieve energie vrij. En dit samen met de cursus Mindfulness voor Mensen zonder Geduld... zorgt ervoor dat de kilo's eraf vliegen. Oh, ik ben zo enthousiast. Ja, ja, je begrijpt het. Hè. Januari is en blijft gewoon voor mij de favoriete maand. En, eh, eh, ja, eh, eh, ik ik voel al dat het begint te werken. En eh, ja, ik, ik zou hier heel graag nog wat over meer willen vertellen. Maar eh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik moet volgens mij toch even een kleine stop doen. Maar die cursus luisteren naar mijn lichaam. Die breng ik even in praktijk. Want die processen in mijn lijf. Die zeggen mij dat ik nu onmiddellijk moet gaan, want anders wordt het hier echt helemaal geen frisse Jongens, sorry, ik red het niet. Ik moet gaan. de kant allemaal. Ik ga Ik red, red, red. Ik Het is maar En dit wordt Herman van Veen. Op <tie>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 Je, je je. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een zei, andere zei, keer misschien, maar blijven aan maar slapen. Bij je dan domme schijn als het dekt aan. Maar zo zeg je het al, want wij zijn al zo raden. Nou, het, het op je gaat gaatje geen. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast de laat, we hebben maar een paar minuten tee. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, dan klas maar klas van slaat. wij hebben ongewoon een godzak te haast. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast de laat, we hebben maar een paar minuten tijd. En duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen En kunnen dan misschien als het er moet Houdt over voetbal en de lotto praten Nog een dag tot ziens uit je, het gaat je goed We zijn rennen springen, staan, vliegen, dan dan zij om vallen, dan dan zijn, opstaan dan en weer doorgaan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 Een andere keer misschien. Ja, en dat was Herman van Veen die uh, onze Hanny begeleide toen ze het te kwaad kreeg naar aanleiding van haar januari capriolen en moest rennen. Uh, de kijkers die hebben het mee kunnen krijgen <lacht> dat je uit beeld rende. <coughs> Sorry. Ik kijk even naar Beb, heb je nog nieuws? Nou ja, we hadden natuurlijk daarnet ook als maar over, over de koffie. Hè? Ja, die hebben we helemaal niet gehad. Aan de koffieclub. <laughs> en um, per 1 januari, dus dat hebben we alweer gemist. Bij alle goede voornemens heeft de regering denk ik ook allemaal goede voornemens. Want per 1 januari geldt in Nederland een vernieuwde wel-niet-lijst voor het... Uh, plastic, uh, blik en uh, nogmaals verpakkingsafval. Dus in uw plastic bak mag namelijk per 1 januari ook lege koffiecapsules en lege spuitbussen. En oh, dat, houdt dus, dat mocht je voorheen dan weer niet, want was, nou, die koffiecapsules. dat weet ik eigenlijk niet, die heb ik niet. Waar mensen die ingooiden, waarschijnlijk in de rest. Dat mag er nu bij, net zoals aan soepzakken, vleeswarenverpakkingen, broodzakken. Um, dus ja, we zijn altijd nog heel erg ijverig met het scheiden van afval. En dat is dus wat verruimd. Ik denk dat de verbrandingsovens uh, hoger draaien. Dus koffiecapsules, allerlei lege spuitbussen waar slagroom in heeft gezeten of weet ik wat. Het mag hey, allemaal ik, oh, in een plastic bak. Oh ja. Ja, ja. ja. jeetje. Ja. Ja, dat wordt weer even wennen. Want mag het of moet het? Het mag, ik, en misschien moet het zelfs. Want ik, ik merk wel dat bij het scheiden van afval er steeds wordt gezegd mag. Ik denk, je kan de rest ook gewoon met z'n allen in de restafval gooien. Ja. Dan komt het zeker goed. Maar als je het toch leuk vindt om te gaan scheiden... deodorant, slagroom, bus, weet ik veel, dan mag het. Oké, okay, nou ja, ik, ja het, zijn, het zijn regels, hè. Z ja. zeggen ze dus de nieuwe... Oh, het is een richtlijn. De richtlijn? De richtlijn. Ja, ja, een richtlijn? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, maar ja, ik vind het soms ook lastig. hoor wat bij, weet je, je hebt, In het begin kregen wij zo'n lijst ja. met een tekening wat waarin moet. Ja. Moet nou een, een spuitbus, moet het nou bij de plastic of moet het nou bij de rest? Ja, die weet mag dan, dan nu bij het plastic. Ja, ja maar het is ingewikkeld. Dat is heel Voor ingewikkeld. mij althans. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja, Han, je hebt al zoveel cursussen, anders kun je je misschien even verdiepen. Nou ja, ja, maar ik dacht ook altijd, hè, dat je, wij, wij hebben ook zo'n groen container voor de, voor de flat staan. Ja. En toen dacht ik, nou, daar kan ik ook die drol van Sully wel in gooien. Maar dat mag dat dus mag blijkbaar wie, niet. Nee, nee. Dat mag, dan denk ik, dat is toch organisch? Ja. Want, ja. Maar, maar, maar doe, pak je hem dan met je hand op of in dat plastic zakje? Ja, ja, met mijn en... handschoenen, hè, gadverdamme. Nee, ja, ja nee maar. Dat is het het zit, je dat, zit, de, zit, de, zit dat plastic dat zakje. Dat plastic zakje mag er niet in. in. Nee, ja, dat oh, is dat het Dat is het. Ja. Ja, ja, dat maakt ja. dat het niet mag. Anders moeten we een schepje meenemen, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Nou, dan moet ik voor hem zo'n sneeuwschep. Het is een heel klein <laughs> beestje, maar hij schijt als een reiger. Oh, sorry. <laughs> oh, oh. Oh, wat <laughs> oh, wat erg. En toen die zakjes pas uitkwamen, waren ze ja. van papier. En het was een hele ingewikkelde truc... Een soort lego met papier... om die drol in dat papieren zakje te krijgen. Dat was een vierkant zakje. Ik, Ik vind het, me het nog toch goed. een leuk onderwerp dit. Die kunnen we nog wel even <lacht> over uitwijden. Uh, ja, bent... ja, want want na, de, na de feestdagen... waren die bakken ook allemaal vol. Is Dat dan is waar, en dan ja. lagen al die rode zakjes verspreid op de grond. Ja. Ja. Die barsten dan weer open. Ja. Dat is allemaal vies. Ja, nou. ja, ja, ja. ja. Nou, en de stront aan de knikken. Stront aan de knikken. Ja, en aan ja, de handen. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Nou, oké, allemaal weer gasten schrobben voordat je, je huis in Ik heb een kan. onderwerp voor mijn volgende column. Ja, ja, ja. ja <laughs> kak, kak, de trap. Ja. Hé, hey, uh, <laughs> we gaan even lachen verder. Uh, André Verduin uh, gooien we even er tegen aan. Ja, toch? Ja. Yes. Yes. Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. machtig, dat was maar er eentje. Altijd wilden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte. En ze zag het. flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter. Het slaapkamer -gordijn, Dan slaakte ze een diepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog. Zong zij haar liedje. Voor hem. Voor hem. Hey boerenkanul, boerenboerenboerenkanul boeren Boerenkanul, ik ben kapot van jou Hey boerenbrok, boerenboerenboerenbrok boeren, Kijk eens naar me om, ik val op jou Neem me dan, neem me dan, neem me dan Mee in de groene vee. Maak me, maak me, maak me Maak me een beetje blij Doe het dan, doe het dan Lekker boeren, start. Maar ja, de tamme boerenzoon lag al op één oor en met een andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stadse meid voor de kat, zijn wiool. En in haar tweede huisje huilde ze heten traan om de store knul met zijn heel te en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rooie ogen een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter, het slaapkamer gordijn Dan slaapt ze dus een buddy bezucht En met haar hoofd een beetje schuin omhoog Zong ze haar liedje Voor hem, voor hem Hey boerenkenul Boerenboerenboerenboerenkenul Boerenkenul ik ben kapot van jou Hey boerenbrok Boerenboerenboerenboerenbrok Kijk eens naar mijn oom ik val op jou Neem me dan, neem me dan, neem me dan Mee in de groene weg. Maak me, maak me, maak me. En maak me een beetje blij. Doe het dan, doe het dan, boer, boer, kanaal. Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwole zondagmiddag zegt hij de boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad tussen de korenvel en als een geit op een is, dacht ze bij de lijn nu of nooit en met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuimbeetje omhoog riep ze tegen hem jij bent helemaal mijn type boonknoof en ik heb een liedje voor je gemaakt en zij zong het recht voor z'n rap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 De, de wilde stadse meid, de tammerboerenzoon op de platte bek. En ze zei... Hé, hey, boerenkanul, boerenboerenboerenkanul, boerenkanul, boeren, kanul, ik ben kapot van jou. Hé, hey, boerenbrok, boerenboerenboerenbrok, kijk eens naar me dan, om, ik val op jou. Neem maar, dan, nij maar dan, nij dan, mee in de groene weg. Nou is ze leeft er nog lang en gelukkig, <laughs> He, zullen we maar denken. We hebben nooit gehoord hoe het, hoe het is afgelopen, ja toch? Nee, dat niet. <laughs> um, ik, ik zat even te denken, want uh, volgens mij waren er nog wel een paar berichtjes uh, op cultuurgebied, toch? Of? Jou, ik me. Ja, er zijn nog een paar berichtjes. Nou, we hebben een hele tijd geleden. hadden wij hier André Breedland nog in de uitzending? Hadden we hadden aan, uh, aan de telefoon. Over uh, Simone Kleins, maar die de Hospita speelde. Ja. Samen met Paul Groot. Dat was hij. Daar ja. vertelde hij over, want het werd uh, als reprise gebracht in de Schouwburg in Haarlem. Hmm. En uh, Simone en Paul, die zijn er weer. Nu ook weer in de Schouwburg in Haarlem. En er zijn ook nog kaartjes voor. Het is een nieuw programma. Van Simone en Paul. Oh, het is niet de hospita. Het is niet de hospita. Het is het wat is, anders. Uh, ik, ik, ik zie eigenlijk de titel er niet van. Waarschijnlijk heet het gewoon Simone. Ik weet het niet. Zij brengen... Uh, oh, dat is de voorstelling vooruit. Oh, vooruit. Heet. Vooruit. Want zaterdag 24, ja, vooruit laat gaan. ik die data nou eens een keer goed zeggen. Ja. Ja. Zaterdag 24 dat en handig, ja. zondag 25. Ja. speelt ze haar nieuwste voorstelling en neemt ze, ze, haar, neemt ze je mee... Uh, nou eigenlijk een beetje naar haar jeugd. Haar vader oh. had vroeger een uh, benzinepomp... midden op het uh, Frederikplein, zeg ik dat goed? Bij de Nederlandse bank daar. Ja, ja, het, uh, ja, ja. Amsterdam. Uh, Amsterdam, waar ja. gewoon nog met de hand getankt werd. Elke Amsterdammer kwam daar uh, benzine tanken. En zij was toen nog een heel klein meisje. En ze neemt je eigenlijk mee... allerlei herinneringen uit die tijd, van haarzelf... maar ook uit de tijd. Dus dat moet een beetje de 70e jaren moeten dat zijn. Mm -hmm. uh, even kijken, nou en Paul... Groot, die kennen we ook wel van Kofnoen nog. Ja, ja zeker. Ja, die die, die speelt daar natuurlijk allerlei rollen in. Dat wordt hartstikke leuk. En het grappige is, er zijn dus nog gewoon kaarten. Nou. Leuk. Dus... Als je het leuk vindt, als je Simone leuk vindt... als je Paul Groot leuk vindt... als je het leuk vindt om even in herinnering terug te gaan... naar de jaren 60, 70 of naar Amsterdam... ga dan naar de Schouwburg Haarlem. Even kijken op schouwburghaarlem.nl. Daar kan je de kaartjes bestellen. Ja, en het schijnt alle kanten op te gaan. Hè? Het is uh, qua emotie. Uh, er, is, uh, er is een traantje, er is een lach. Uh, het is komisch. Uh, ja, ja. Ja, het, het, het schijnt echt alle kanten op te gaan. Ze Eigenlijk hebben er echt wat wat, ja. wat gebeurt als we in herinneringen ja, duiken. Precies, he? Ja, precies. Ja. Ja, ja, Waar precies er ook dat. nog kaarten voor zijn. Het ja. is vooral aanstaande zondag in de Philharmonie in Haarlem. Waar tegenwoordig gewoon de Phil heet. Ja. Phil Haarlem. Want daar neemt uh, een heemsteeds beroemde dirigent afscheid van zijn koor en blazersensemble. En uh, de dirigent Leon Bos die stopt ermee, maar dit wordt heel groots gevierd. Daar is een koor en het blazersensemble En die gaan vanaf half drie s middags in de Ville in Haarlem filmmuziek spelen. Oh, leuk. Dus er komt allemaal heerlijke filmmuziek uh, aan bod. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. En... Uh, nou, ga kijken. Het was zeest, ook bij uh, Maestro, hè? Ja. hebben jullie dat gezien? Ja, ja met veel muziek. Oh, ja, het, het, het was ga... echt in tranen. Nee, ja. Ja. Het bij taart nou. ja, Het schijnt dat Jamai het daar zo goed doet. Oh. Niet normaal. En, maar en ik en vind Dat, dat, dat, dat, dat, dat de zegt deze dirigent van... ook. Ook dat stuk van Schindler's Lies, ja. ook veel muziek, wordt er die middag ook uh, voor de aanstaande zondag. Oh, okay. Ik vind dat zo geweldig Mooi hoor. muziek. Oh. Ja, leuk hè. Want eerlijk gezegd kijk ik er bijna niet naar... omdat ik al gestunt gestuntel zo rot voor dat orkest vind. Ja, maar voor jamai moet je nou even gaan kijken. Maar voor jamai schijn ik nu te moeten gaan kijken. En zondag is het met allemaal koren. moeten ze Ja, moeten ze ook het koren aanvoeren. Oh, nou wel moeilijk hoor. Kijken jullie op toch wel eens naar Wenen? Ja, vroeger altijd. Nou, dan heb ik dit jaar ook weer naar gekeken. Er staat een nieuwe dirigent voor. Een jongeman, een Amerikaan. Of een Canadees moet ik zeggen. Dat is namelijk zo, dan moet je het ook zeggen. Ja. En, <laughs> ik heb die jongens zien dirigeren. Een vrolijke man. Het was een hele andere sfeer. Komt ja. met andere. Meer mensen hebben gekeken. Want wat mij opviel, hij dirigeerde al die stukken zonder bladmuziek. Zo. Zo, Die man die stond daar gewoon, had alles in zijn hoofd. De vrolijkheid zelf, het ging perfect. Mooi. Dus uh, het is een vak hoor jongens. Dus ja, ontzettend knap dat Jamai dat, ja. uh, dat kan. Ja, ja. en ook met zoveel emotie, gevoel en hij geeft... Precies op tijd, alle, uh, alle aanwijzingen aan. aan. Nou, wat leuk. Is echt, je moet kijken zondag. Ik ga zondagavond kijken. Ja, het hele orkest was onder de indruk. Die stonden ja. ook allemaal op. Deze en die avond... uh, staande ovatie en bravo leuks, te hè? Ja. De allereerste keer viel Hans Klok een beetje tegen, dol. Oh. Die echt, wat oh. Iedereen had dan wel hoge verwachtingen. Want die man ja. beweegt mooi. Ja, ja die, hij speelt zelf veel met die Maar Tovar wil nog niet zeggen dirigeren. Nee. Nee, nee. Maar je moet toch wel verstand van muziek hebben. En nou. van, van alles wat er, wat er op die film vijf lijntjes staat Zo. aan aanduidingen en wat eronder staat geschreven. Ja, je... ja, en Ervloeden. de allereerste uh, aflevering was hij gewoon al geweldig. Die hele oh, hij... jury die viel Hans tot klonk. de stoel. Oh nee, uh, Jamai. Iedereen had zoiets. Je hoorde ze ook, hoe kan dit, hoe kan dit? Kan ja, ja, ja, ja. Meteen ja, ja, al. Ja, ja. Ja. Goed hè? Ja, leuk hoor. Komt er weer zo'n extra talent van zo'n jongen in beeld? De ja, ja. Aanstaande zondag is er ook. Dus uh, uh, nou, filmmuziek, hartstikke ja, mooi. We hebben muziek. het nou gezien bij, bij Maestro. Dus uh, uh, dat wordt gewoon genieten als zo'n orkest met een koor dat gaat, uh, gaat uh, ja. spelen. Dat uh, weet je even niet. Wat je, weet je wat de prijs is van de kaartjes, toevallig? Uh, dat staat hier niet bij. Oh, dat is jammer. Maar goed, kan je dus even kijken? Phil Haarlem. Ja, zo is uh, het. Ja. Ik ga zelf, dus uh, ik moet er ook nog even uitzoeken wat het kost. Ja, leuk, <laughs> leuk, leuk, leuk, ja. leuk. Nou, hopelijk komen we elkaar tegen. Misschien ga ik ook wel. Ja. Ja, oh, wanneer was het ook alweer, zei je? Het is aanstaande zondagmiddag en het begint om half drie. Oh jee, dan is het tegelijk met dat toneelstukje hier. Nou, dat wordt kiezen. Er is hier ook ja. weer van alles, want we hebben hier ook nog classic concerts. Ja, oh, oh, ook nog. In de protestante kerk. Dat is ook zondag. En die gaat, ja, en die gaat om drie uur open. Ja? Er zit ook trouwens bij de Phil, um, is het niet alleen een kaartje, je krijgt er ook een drankje bij. Okay. Dus dat, is, dat wordt een hele gezellige middag. Maar classic concerts is weer in de protestante kerk aanstaande zondag de kerk gaat open om uh, 3 uur en het concert begint om 14.30. Daar is de prijs 10 euro per persoon. Ben je vrienden van Classic Concerts? 5 euro. Jongeren tot 18 jaar ook 5 euro. En dat is daar dan te zien. Het Kennemer Jeugdorkest onder leiding van Christian Kuivenhoven. Nou, daar wordt van alles. Er staat een hele lijst met interessante namen wat er wordt gespeeld. Maar ik zie langskomen. Uh, uh, Botticini, Schubert, uh, Chopin, uh, Nathalie van Stockhausen, noem het maar op. Dat is een prachtig uh, concert aanstaande zondag in de Protestante Kerk van het Kennemer Jeugdorkest. Ik word nog eventjes uh, uh, bijgepraat over de veel aanstaande zondag. Dat koor en orkest gebeuren, filmmuziek, kost 25 euro inclusief een drankje. Maar ja, dan, dan krijg je natuurlijk ook, je ook wat. De, ja, ja, ja, het is natuurlijk een, een, een heel orkest. Een heel groot. Grootblazers groot, groot, Ja, goor. ook nog. Ja. ja, en die komen uit Heemsteden, Dat dus toch onze buurtgemeente. Ik okay. hoop dat ze op tijd komen. Want ook in Heemstede mag je tegenwoordig maar 30 kilometer ja. per seconde. Je, je dat nou? Dat weet ik niet. Ik kijken. Want die vroepers heeft het me verteld. Ja, ik kwam het zwembad uit. En er kwam zo'n poorten van Haarlem 105. Oh ja? Wat vindt u ervan dat hier in Heemstede, maar 30, ik, ik woon daar helemaal niet en ik nee. droop nog van het chloor? <laughs> <hijen> oh fijn. Ik zei, nou in de buurt van scholen vind ik het heel, uh, heel logisch. Heel handig, ja. Natuurlijk, ja. ja, de, de, de Seijnstraten, daar kan je niet eens sneller. Dat, nee, dat, dat nee, zou nee. onverantwoord zijn. Maar als je het gaat afdwingen, dan, dan wordt het wat. En. Ja. Uh, um, Zeker in uh, Nederland dol. Ja, en weet je wat ik ook vind? Als je, als je dus op een weg rijdt waar dertig uh, rijden kruipen lijkt... zo'n geasfalteerde weg, ja. waar geen fietsers opkomen... waar geen wandelaars zijn, je gaat je, je gaat je focus verliezen. En dat vind ik levensgevaarlijk. Want doordat je niet, niet gewoon lekker door kan rijden... dan blijf je dus alert... Maar je, je verliest je focus en dat is gevaarlijk. Daar ben, ik en, benieuwd naar, daar ben ik benieuwd naar. Ja, ik heb dat in Amsterdam meegemaakt. Okay. Als je voorbij de rij komt, dan kom je dus op zo'n weg waar... waar je, er, er, zijn, er is niks anders dan auto's. Je, het, en, en dan ga je echt om je heen zitten kijken ja. naar de huizen. Want je gaat zo langzaam. Nou In Amsterdam dat, ook, was met, met AT5, ook, daar gingen ze dus ook 30. Hè? Ja. Alleen in de Wieboud mocht je geloof ik nog 50. Maar dan die, die heerlijke interviews, hè. Van ja. u weet van dit... Ja, schat, dat is toch verschrikkelijk? Ik ja, nee, wordt dat... gewoon ingehaald als een fatbike. Dat is nou, ook niet normaal? Dat, maar dat, <laughs> ja, maar weet je dat dat levensgevaarlijk is? Want kijk, nu, nu uh, uh, uh, uh, uh, uh, sta je boven de fatbike en uh, de elektrische fietsen. Ja. Maar als jij daar rijdt hè, en je staat voor een rood, uh, rood licht... Ja. en je wil wegrijden... je wordt aan twee kanten je ingehaald tegenwoordig. Hè? Ja. Door, want ze gaan gewoon harder dan 30. Die fatbikes en die e-bikes. Ja. Dus... Je moet nou echt ogen aan alle kanten hebben. Ik vind het alleen maar gevaarlijker worden. Sorry, ik, uh, ik, nou, ik pleit voor... Uh, over alert zijn, wil ja. ik nog even snel wat zeggen, want ik word gesouffleerd door uh, een trouwe luisteraar. Oké. Okay. En die heeft mij inmiddels gezegd dat het kunstwerk het, ja. uh, wel wordt oh, onthuld. Ja, het op vrijdagavond. Dus kennelijk oh. niet aan het eind van de Lightwalk. De avond ervoor. De avond ervoor, dus 30 januari, wordt het kunstwerk op het Raadhuisplein onthuld. Daar zat daar de verwarring. Daar zit de verwarring, want ja. 31 januari is de Lightwalk. Aha. En dan staat het er, dus dan maakt het vanaf dat moment denk ik ook deel, deel uit. Dat kan iedereen ervan ja. genieten. Nou, heel ja. erg dank aan de trouwe fan. Ja, ja dank ja. jullie. Dankjewel voor de Mijn allerlei die gewoon meekijkt en luistert. Ja, ja, ja, ja, ja. door. Wat na Wat zitten die meiden weer te keten. Ja, <laughs> ja, ja en ja, al die ja. data door elkaar te halen. Ja, nou, eigenlijk zijn we wel in het rijke bezit... dan van een redactie... Uh, ja. achter de schermen, ja. hè, op afstand. We hebben wij ook nodig. We en hebben en nodig. we hebben tegenwoordig ook een, een productieteam... dat, dat uh, ons filmt, op nou, afstand. Dat is ook hartstikke leuk. Ja, ja, leuk. Leuk. ja leuk toch? Dus ik, kan... ik zoek nou nog iemand dat we kleedgeld krijgen. <laughs> En, en kappers. En kappers. Ja, ja, ja. Dus mensen kunnen dat uh, ja, doorgaan. Nou, ja, dat we het niet we... over de catering hebben bij onze goede <laughs> nee. voornemen. Wij... Ja, ook dat nog. Ja, wij vinden het helemaal niet erg als er een kapsalon is die, uh, nee. die ons wil kappen. Nee, en dat wij dan één keer per ongeluk de naam laten vallen. Ja, ja. Uh, en uh, boutiques die uh, mooie kleding willen leveren. Ach, ja, en dat goed. we ook weer toevallige namen gebruiken. Ja, uh, gebruik. ja dat vertellen ja, wij gewoon kan. welke naam wij niet mogen noemen. Ja, ja. ja precies. Nou, zo, is, zo doen we dat. Zo, zo doen we. Dat. Ja. Uh, lekker eten, ook aanbevolen. Maar goed, hé hey, jongens, uh, uh, we gaan even de muziek niet draaien. Ja, yes. Want anders denken mensen het gewauw of van die vrouw. Is ja, wat wat ja. is er op het andere? Het neem. lijkt wel of ik weer thuis ben. <laughs> maar hier, uh, we gaan uh, lekker luisteren naar Jonah L L Louis. Louis. Oh, hoe spreek je het thuis? Nou ja, maakt niet uit. Stop the cavalry. Hey, Mr. Churchill comes over here to say where the splendidly.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 ik nou potverdrie gewoon kerstliedjes te draaien? Ja. Maar Want, uh, ja, dat merk je toch helemaal niet aan die titel. Ik heb het eerste stukje even geluisterd. Thuis dacht ik, leuk liedje, maar het is gewoon een kerstliedje. Ja, hij heeft nog een jaar om op tijd te komen. Dat is toch <lacht> lekker relaxed. <lacht> Verschrikkelijk. Sorry mensen. Dat <lacht> was niet de bedoeling. <lacht> Oh, maar daar kan ik wel een beetje op aansluiten. Huh? Oh, wat dan? Nou, want ik heb hier nog... Want we hebben het nu steeds over allemaal concerten en weet ik wat allemaal. Ja? En kerken. In kerken wordt trouwens heel veel georganiseerd. Ja. In wat? Maar in kerken... Oh, kerken. Ja, als ja? je dat zo hoort. In Zandvoort, de protestanten, de Afrika. Ja, dat is waar. Dat is waar. En, uh, uh, maar, je, ik weet niet of jullie dat kennen. Ik weet ook niet of we het goed zeggen. Fever Up. Die organiseren dus Candlelight concerten. Nou, je moet dus naar die... die uh, um, die, die pagina gaan van ze. Die organiseren dus candlelight-concerten in Haarlem, in de Doopsels in de Kerk. En dan is ja. de hele kerk alleen maar verlicht met allemaal kaarsen. Oh. En dan brengen ze dus allerlei soorten. Kennen jullie Ludovico Ainaudi? Nee. Nou, dat is die Italiaanse pianist die is toen op een gegeven moment heel bekend geworden en die is toen nog bij de Wereldrijd door geweest die speelt Minimal Music op zijn vleugel okay. ze doen ook een tribute aan Coldplay meets Imagine Dragons uh, ze hebben een aparte website maar je kan gewoon even kijken Candlelight Concerts in Haarlem alleen als je die foto ziet van die kerk ja, alleen waanzinnig maar verlicht, over he? elkaar en, je, en je, doet je doet je ogen dicht en je zweemt zo op die muziek dat moet gewoon geweldig zijn. Ja. Ja, ja, ja. Dus gewoon nog een tip. Ik heb ik er geen datum op op aan. Toch? Maar op de 24. januari oh. is er een. En ja. op 7 februari is er okay. een. Oké. Okay. Ja, mooi. Ja, mooi toch? Ja. Dan dus, nou, hadden we het in over alle tijd hebben om, um, om nog voor kerstmis... ergens op tijd aan te komen. Um, wat wij hier elk jaar toch meemaken, is dat Le, le Champion, dus de Champions, kan je ook zeggen. Uh, geweldige sportevenementen organiseren. Ook in ons dorp hebben we ieder jaar die Spartaanse hel oh ja. aan de boulevard. En ze zijn een samenwerkingsverband aangegaan met een plogger. Zullen dus je denken: wat is dat nou weer? Nou, een plogger, dat is iemand die hardlopen en afval verzamelen combineert. En die plogger die heet Paul Wayne. En tijdens alle hardloop-evenementen gaat hij meehollen. Maar hij is zichtbaar aanwezig op het parcours, want hij, valt, hij gaat onderweg namelijk zwerfafval opruimen. om aandacht te vragen voor de duurzaamheid binnen de hardloopsport. Hij is ja. ook uh, genomen hè voor Haarlemmer van het jaar. Ja mooi. Je he? kan op hem kiezen. Hij ja. loopt met de grote beker op z'n rug. We stemmen rug. Ja. En, uh, Want ja het is zo dat sporters. Dat zie je ook trouwens wel met de Tour de France. He, dat ze gewoon al die flesjes gewoon maar in de berm gooien. Of ja. Ja, ja. ja, Want ze zijn eigenlijk alleen maar bezig om, uh, te, om hard te lopen en te winnen. Ja zo is maar, het. Maar uh. uh, we gaan daar uh, volgend jaar hem ook zien. Met de grote beker op zijn rug. Best zichtbaar. Hmm. Paul Wayne. Die tijdens al die hardloop evenementen. En zelf hard loopt. En raapt. Maar natuurlijk om ons bewust te maken... om uh, niet alles zomaar in de berm te gooien. Nee, nee, nee. Ja, mm -mm. Mm -mm. Okay. ja ik, ik, ik heb ook een leuk nieuwtje uit Heemsteden. Vertel. Uh, ja, het is, het, is, het is niet van uh, gisteren of vorige week. Het is al een paar weken terug. Maar... Uh, uh, nou, ben ik ben toch ineens... Boudewijn de Groot, waar ik het over... ben ik oh, ineens ja. kwijt, weet ja, je? Ja, die heeft iets ja. gewonnen, hè? Nou, gewonnen. Hij heeft een uh, gouden erepenning van de gemeente Heemstede gekregen... Ja. voor zijn brede talent, zijn bescheidenheid... en de manier waarop hij anderen altijd stimuleert en verbindt. He, dus ook met muziek kun je verbinden. Je hebt niet altijd koffie nodig, nee. maar muziek verbindt ook. Um, ja. Nou, dus, dus, laten we even in het kader van dat hij, uh, dat hij dus even, of dat hij dus in, in de spotlights heeft gestaan weer en uh, gehonoreerd is met zo'n prachtige penning, die hem natuurlijk helemaal toekomt, want die man die heeft ons op, op muzikaal gebied heel wat nagelaten. Nou. Ik denk uh, wat ik nu ga draaien, dat dat er eentje is uit zijn begintijd. Ja toch? Ja. In het land van Maas en Waal.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 Het land van Azenau, van Azenau, van Azenau. Het blijft toch heerlijke muziek, hè, ja. oude wijn hè? Prachtig, ja, prachtig. Ja, zeker. En nu speelt hij weer totaal andere soorten liedjes, maar het blijft allemaal heel hartstikke mooi. Ik, ik kijk jullie even aan. Hebben jullie nog uh, nou, nieuwtjes of iets? Een petit nieuwtje. Een petit nieuwtje. Dus een petit nieuwtje. Dat gaat over dat kunstrijsstijl uit Zandvoort. Ja. Die hebben ze ja. toch geplaatst. voor ja. toch meedoen in Milaan aan de Olympische Spelen. Ja, want in eerste instantie hadden ze het niet gehaald hè? Ja, met, ja. Met, de, met de klassering met de kwalificaties en nu toch? Ik, heb jij enig idee hoe dat gekomen ik is zeg dat het, uh... Uh, het, ijspaar, het danspaar doet na eerdere afwijzing in februari ja. als eerste Nederlandse duo ooit toch mee? ja staat Als eerste ja. Nederlandse duo ooit nou. Dat is wel. Ja. Ja. Ja. En dat echt komt ook weer uit Zandvoort. Hè? Zo, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. We moeten ze hier hebben, maar dat kan al niet meer. Want die gaan nou. al helemaal in training, joh. Nou, dat nou. kon destijds al niet, want ja. we hebben natuurlijk regelmatig contact met ze gehad. Maar op vrijdagochtend was hun trainingochtend. Nou, dan ja. kan je hoog springen, kan je laag springen. En dan kan je zeggen, ja, het duurt maar tien minuutjes. Ja. Ja. Het duurt maar vijf minuutjes. Nee, we zijn ja. aan het trainen. Dus ja. uh, het, ja. is, het is niet gelukt nee. om uh, met ze in contact te komen. Ja. Dat is uh, niet iets wat mensen doen. Hè? Dat is wat ze zijn. Ja, ze ja, dat, is schaars. Schaars. ja. dat is ook zo. Dat is ook zo. En uh, Helaas, hij had toen wel voorgesteld van... laten we anders op een ander tijdstip dat je het op kan nemen. Maar uh, zo technisch ben ik dan weer niet. Dus dat is niet gelukt. Zijn we nog niet. Maar goed, we weten ja, natuurlijk het, het, heel veel succes. Hè? Ja, het schijnt zo. Ze hadden dus nog een aantal andere wedstrijden gehad. Dan konden ze een bepaalde score halen. Okay. Daar voldeden ze niet aan. Maar de KNSB ja. heeft toch gedacht... van ja, die mensen moeten er gewoon naartoe. Kijk. Ja. Dus, uh, nou, ik hoop, ja. ik hoop ja. dat, uh, dat ze het waar kunnen maken... En He, dat is een uh, prachtig... We gaan allemaal kijken We gaan natuurlijk. kijken natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja zeker. Met spandoeken in de kamer. We moeten ze steunen met positieve energie. <laughs> <laughs> ja, hij groeide op in Zandvoort. Ja, en ja, ja. En, en zij... Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Het was chauvinistische meiden, toch? Nou ja, je mag toch trots zijn ja. op uh, die mensen in je, die uit je dorp. Uh, nou. We hebben op sportief gebied sowieso heel veel ja. kanjers, hoor. Ja. Die, uh, ja. Die eigenlijk heel onderbelicht zijn. Maar... We gaan vragen of ze volgend jaar een demonstratie willen geven op het ijsbaantje. Je, oh, ja. deze twee mensen. Ja, nou, als ze geen 10 minuten kwijt kunnen maken voor een, uh, ah. uh, voor een interview, ben ik bang. Ik vond het wel een ontzettend leuk plan. Ik zie ze daar op het ja, ijsbaantje. Dat moeten we ja. dat, ja. dat gaan we proberen. De ja. ja. en hoog. Ja. Vraag ik maar altijd. Ja. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Voor de festiviteiten. We hadden natuurlijk Sandra hier die ons erop wees. Die in het uh, Sandra Lissenberg. Die ons erop wees dat uh, uh, het belangrijk is om als gemeenschap in bij elkaar wonend in de buurt oog voor elkaar te houden. En uh, iets leuks met elkaar te doen. Nederland vergrijst, hoor je steeds. En het schijnt ook echt voor te komen dat oudere mensen best een beetje vereenzamen. Dus dat was een waanzinnig initiatief van Sandra in het Rode Kruisgebouw... hier in Zandvoort Noord, om een koffieochtend te organiseren. Maar we zaten nog samen natuurlijk wat door te praten... Uh, en toen zei Sandra ook dat het eigenlijk in nieuwbouwprojecten uh, moet worden ingetekend dat er een gemeenschapsruimte is. Dus niet alleen uh, 14 prachtige appartementen, maar een gemeenschapsruimte. Wij kijken naar onze buurgemeente. En wat zien wij? Dat uh, Denneheuvel, waar vroeger een Bloemendaal, waar vroeger uh, de nonnen waren. En trouwens. Uh, Iemand waarmee ik in het koor uh, speel, uh, met haar man woonde. Haar man was naar tuinman. Dat deed uh, een nieuw. Uh, een nieuwe bestemming krijgt. Er komt daar een grote appartementencomplex. En uh, daar worden uh, woningen gereserveerd. Voor zowel sociale huurwoning. Als hele dure koopappartementen. Als je daar naartoe wil. Dan moet je uh, je aanmelden via een mail. Want er is echt nog een soort ballotage Want. En dat maakt het natuurlijk heel actueel. Over waar we het vanmorgen over hadden. Er wordt daar, je wordt daar gevraagd. Deel te nemen aan de sociale activiteiten. Dus naar elkaar om te kijken. En misschien zelfs de tuin met elkaar daar te gaan doen. Of andere sociale dingen werkelijk inhoud te geven. Het hele project Denneheuvel. Waar echt uh, penthouses zullen zijn van 2,5 miljoen. Maar ook een serie sociale huurwoningen. Wordt, wordt je alleen toegelaten als je genegen bent sociaal. ...te participeren, mee te doen. Dus zo pratend met Sandra... ...en dit nou is tot mij nemend, uh, ...is dat toch wel hartstikke mooi. Het zit gewoon in de lucht, mensen. Uh, we moeten gewoon weer naar elkaar omkijken. Met elkaar gaan samenwonen. En uh, nou, we houden ook dit project heel erg in de gaten. Dus als u geïnteresseerd bent om op Denneheuvel Bloemendaal te gaan wonen... ...zoek het op, schrijf een mail en ga meedoen. Vooral dat laatste.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 maar ja, die zat dan ook bij de maffia. <lacht> als ik iets nieuws verzin, speel mij er dan achterna. <lacht> Even kijken, uh, stel, dan wordt u opeens wat dikker. Stel, opeens gelooft u niet meer wat u zingt. Stel dat u dan net als Elvis Presley.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 Nee, ik heb iets hogers in gedachten. Dan ja, ja. Stel, je kan op water lopen. Ja, dat zou ik ook voor gaan klappen. Stel je moeder, zeggen ze, die is nog maagd. Stel uw vader Jozef timmert wel, maar niet zo aan de weg. Stel maar een Bijbel bij figuur, wat afgezaagd. Stel, dan wordt u 33. Ben je beter maar een saaie kloot Met een huis, een tuintje en een barbecue Twee kinderen, twee katten, met twee kinderen Twee katten en twee auto's voor de deur En elke zondag naar één schoon van toe. Stel, u kan middelmatig fietsen Stel, u heeft ook geen gouden stem Stel, qua schoonheid zit u er tussenin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 en eens per half jaar... naar het theater toe. Ja, en met Harry Jekkers... Uh, zijn we aangekomen aan het eind... van ons programma. Uh, rest ons. Uh, afscheid van jullie te nemen... voor de eerste twee weken weer. Want dan zijn we er weer over twee weken. En... Uh, dan hebben we te gast Tamir Chasson van de Fat Lady met nog iemand. En dan heeft... Ik had begrepen dat Hanny inmiddels... Oh, het is afgelopen. ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.